Herman Vriend met het NOS Journaal. In Amsterdam is de AEX-index voor het onder de 300 punten gedoken. De index staat met verlies van 1,5% op 296 punten. Gisteren verloor de AEX-index al ruim 3%. Ook andere Europese beurzen staan diep in het rood. Wall Street verloor gisteravond ruim 4%. En de Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 3,7% lager. Wereldwijd vrezen beleggers voor een nieuwe recessie. Bij een NAVO-aanval op de Libische stad Zlitan zou een zoon van Kadhafi zijn omgekomen. Dat meldt PS-bureau AFP op basis van spionnen in het Libische leger. Het gaat om Kamis, de jongste zoon van Kadhafi. Kamis heeft een hoge functie binnen het leger. Bij de luchtaanval van de NAVO op een commandocentrum zouden ook 32 anderen zijn omgekomen. De storing, waardoor er vanochtend een groot aantal regionale kranten niet konden verschijnen, is verholpen. Dat meldt automatiseringsbedrijf Getronics. Het lukt niet meer om de kranten alsnog af te drukken. Maar morgen zullen de regionale dagbladen gewoon weer uitkomen. Bij Getronics is gisteravond waarschijnlijk een kortsluiting ontstaan in een van de computerservers. Daardoor zijn ook de andere servers bij het bedrijf verstoord. Volgens Getronics zijn alleen de kranten van Wegener getroffen door een storing.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 Het weer droog en wisselend bewolkt, vanuit het westen klaart het op en vanmiddag wisselen stapelwolken en zon elkaar af. Door 20 graden aan zee tot 23 graden in het binnenland. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan geen files, er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Driebergen en Veenendaal. En op de A30 Barneveld-Ede tussen Barneveld en Knopend maanderbroek Tot zover de verkeersinformatie.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 I do I flip the bird? Excuse me, mister. I've got other things to do than to stand. me.